Ja. Ja. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Doordat dat vroeger mijn vroeger gewerkt was. Dus ik kon daaruit. Dus ik heb ook met, uh, aan het einde mensen met verstandig en vertegoed begeleid. Uh, uh, ja. uh, en toen de tijd had ik wel iets van, van God, was het soms was dat mensen die niet, nou, niet, niet buiten de, de instelling of de, buiten die werkplaats verder zag. En ik zag gewoon hoeveel mensen hoeveel ze wel konden in plaats van dat ze allemaal niet konden. En wel soms toen we op de werkplaats werken waren er wel eens mensen, we hebben mensen ingenieuwd van het uh, uitzendbureau om ons even te helpen omdat we opdracht niet achterkregen. We dat jongen die gewoon goede opleidingen uh, hadden enzovoort, gewoon alles konden, gewoon er minder van bakten dan het uh, werk gewoon minder serieus namen en daardoor het minder goed deed deden dan de mensen die in de kerk doen. Waar? Ja, oh. nou het, het, we moesten stickers bakken op, uh, op chocola. Nou, acht maakt het uit, zegt de VW-er. Mm -hmm. En degene uh, met een verstandige beperking moet dus leven van oké, okay, ik moet daar in die hoek parken en dan netjes een hele goede focus op één. Je kunt ze een goed focus op één ding, of niet? Nou, het is dat gewoon uh, uh, een pbo er gaat naar de jaar Maakt het nou uit of het nou daar of daar zit? En als jij, aan iemand met een beperking, dat nou niet, iedereen, maar je dan zegt van ja, het moet zo gebeuren. Die gaat zich niet verder afvragen, ja, wat is nou de zin of de onzin daarvan dat het nou in die rechte bovenhoek moet ja. Het is mij verteld dat ik het in de rechte bovenhoek moet doen, dus ik doe het in de rechte bovenhoek. Ja. En, zijn, zijn zij hier elke dag? En degene die nou hier zei, zijn, dat zijn. Dus uh, ook daar worden wel fouten gemaakt, maar het is, soms worden er hele creatieve fouten gemaakt. Ja. Ik denk van, daar was ik nou weer niet opgekomen. Oh, nee. <laughs> maar uh, ze werken hier vier, vier dagen in de week en ik heb er nu net nog een vierde erbij. Er zijn maximaal twee per dag en ik heb vier verschillende. Zijn die wonen die, zo, uh, die wonen die nog bij ouders? Die wonen, even kijken... Ik met twee bij de familie en met twee wonen eh, begeleid. Nou, een goede oplossing of zo, want het is voor hun heel fijn. Ja, en ze vinden het heel je je je leuk om dit te doen. En ik kan mijn werk op een manier combineren. Dus ik, eh, er wordt als werk, uh, zeg maar, mijn uit mijn handen genomen. En ik uh, probeer ja, meer met mijn hoofd doen. Nou, een van inderdaad manier van, ja, geluid is ook wel voor mij. Als ik hier sta en iemand is daar aan het werk, kan ik via geluid dat wel in de gaten houden van wat er gebeurt. Als uh, een man die op vrijdag uh, aan de, is, die, ik heb Matthijs die is dan aan het vaatwassen. wassen. En op een gegeven moment hoor ik geen geluid meer. En dan weet ik dat hij daar staat. Zo van nou ik ben klaar, ik heb niks te doen die komt namelijk niet naar me toe van goh, heb je nog wat voor me okay. is dat, dat een van die ovens die afgaan het heeft jouw werk best wel veel te maken met geluid ja, is eigenlijk is het een, een, een van de controle dingen en, oh, en geur is dat uh, om als ik daar sta, dit te controleren of ik moet gaan halen of er wat binnenkomt ja. dus daar ben ik uh, ja, best wel op. Ja. als ik hier sta, kan, kan ik, ik niet zien wie er komt nee. en zeker, ik heb hier daar, twixen, daar mixen daar heb ik een neeflinger. Ja, dat maakt daar weer rai als die ja. aanstaan. Ja. En de lotenmalen, helemaal. En kwam een uh, medewerker vandaag dus iets later? Ja, mogelijk. Mogen een afspraak en wat uh, Oh ja, verder ja. Oké, okay, ja, die heb ik even gesproken aan de telefoon, volgens mij. Uh, Want zij nam op en toen dacht ik dat zij Bettina was. Ja, ja. Dan, ja. Dan was het, uh, ja. Wil je uh, cappuccino koffie verkeerd of wil je gewoon filter -koffie? Wat, wat ga jij maken? Ik heb net filter koffie gemaakt, maar ik wil met alle liefde... Ja, ik vind filter koffie, koffie ook heel lekker, Ja. Ja. Het lijkt me leuk om ook een van je medewerkers te spreken. Maar ja, die komen dus uh, iets later vandaag. Ja. Omdat je zei, die hebben ook creatieve oplossingen. Die hebben vast ook wel een creatieve ja, manier die, van luisteren. Die, die, die niet straks komt, ja. is uh, de moeilijkste om te bevragen. Oh om, ja. Namelijk, um, uh, uh, hoe zeg je dat? Hij redt zich, verbaal, redt hij zich, heeft recent geleerd om zich eruit te redden. Uh. Hij heeft heel veel van die stopwoordjes. Ja, dat sowieso. Ja, nee, dat had ik ook wel gezien. Um, uh, Hoor je dat dingen van, uh, om, om eigenlijk, uh, hij, hij weet heel goed verbaal zich uh, te beschermen over wat hij eigenlijk allemaal niet kan. Dus op het moment dat jij hem zoiets vraagt, dan heeft hij echt iets van... Uh, uh, en als hij dan, zeg maar, gebaande paden in kan gaan, dan is hij veilig. Mm, ja. Want wat voor uh, verstandelijke beperkingen hebben je medewerkers? Een verstandelijke beperking? Ja, ja. Maar je hebt heel veel soorten. Ja, je hebt de garanties van hoe, hoe sterk ja. het is. Zeg maar. Weet Precies. je er iets van? Of, uh, nou, ik interesseer me er wel in... Een, ik uh, heb ooit um, lessen ontworpen voor een uh, zorgboerderij, mm -hmm. theaterlessen dat waren zwaar autistische uh, mensen. Mm -hmm. maar jij hebt natuurlijk ook mensen met syndroom van Down. Ja, uh, het, het is eigenlijk heb je een verstandelijke beperking geeft aan dat je dus uh, een uh, uh, uh, hoe is dat Nou ja, je intelligentieniveau zit gewoon lager dan uh, dan het gemiddelde, ja. flink lager. Ja. En dan heb je bijkomende uh, problematiek, dus dat kan inderdaad autisme zijn. Okay. Dus het is niet een, uh, een onderdeel van het uh, verstandelijke beperking. Nee, oh, want je dat... kan autisme ook hebben als je hoogbegaafd bent. Ja. Of als oh, je gewoon okay. normaal begaafd ja. bent. Dus verstandelijke dus beperking bij... heeft iets te maken met intelligentie. Ja, ja, zoals je zeg maar hoogbegaafdheid aan de ene kant hebt. heb je Aan de andere kant heb je de, heb je de verstandelijke beperking. Dus je kent die, uh, die IQ-grafiek? Uh, uh, uh, ja, een soort van. Nou, 100 is dan zo'n gemiddelde ja. gemiddelde. Dat, hebben de, dat is de, de grootste groep. En dan heb je dan mensen die daarboven zitten en mensen die daaronder zitten. Ja. Nou, en als je dan verder boven zit, boven dat, dat gemiddelde, dan spreek je van hoogbegaafdheid. zit je er verder onder. Ja. Dan heb je een verstandelijke beperking. En dan heb je dan verschillende gradaties daarin. Ja, okay. je hebt de mensen die uh, de hele dag zitten maar ja. dan heb je dat zeg maar, op baby niveau ja. je hebt mensen die dan dus wel hoger zijn en dan vaak wordt er ook aangegeven in de leeftijd uh, wat iemand zeg maar op welk verstandelijk niveau iemand zit of van 6 jaar, of 7 jaar, van zeven jaar ja dat zeggen ze vaak ja. inderdaad ja. Okay. en dan heb je je hebt dus bijkomende problematiek je kan een verslaving hebben je kan gedrags, uh, ja, gedragsproblemen hebben Um, en als je het hebt over syndroom van Down, dat is dan de oorzaak van de verstandelijke beperking. Precies, oké, okay. ja, ik snap het. En er zijn, uh, nou, de jongen die, die uh, vandaag komt, zijn de oorzaak dat hij een verstandelijke beperking heeft gekregen, is dat, dat is uh, hij is uh, gezond geboren, maar hij heeft uh, een, volgens mij was het een hersenvliesontsteking als baby gehad. En daardoor heeft hij een verstandelijke beperking gekregen. Ja. Dus ja, er zijn verschillende oorzaken, oorzaken ervoor. En, en, en dan heb je ja. De en, bijkomende, en dan heb je dus bijkomende ja. dingen. En oorzaken zijn inderdaad vaak dan heb je nou ja, bepaalde aandoeningen of syndromen, daar heb je er een heleboel van. Ja. En, en dan heb je die bijkomende. En ben jij begeleidster geweest uh, voorheen? Bij een, ja, uh, ik ben bij, bij Cordaan een begeleider geweest. Wat is Cordaan? Cordaan is een grote uh, uh, zorginstelling in Amsterdam. Oké, okay. en daar woonden mensen uh, ook? Ik de dagbesteding. Ik ja, werkte eigenlijk het. eerst alleen maar voor de, de hoek, uh, uh, het verstandelijke beperking, uh, uh, dagbesteding. Ja. En die is opgegaan, gefuseerd met, met een met andere bedrijven, met een andere instelling. En die is ook nog gefuseerd met uh, woonvoorzieningen voor ouderen. Dus Cordaan is een hele grote zorginstelling geworden. Toen ik begon, werkte ik, was de instelling iets van 400 medewerkers. En uiteindelijk is het uh, iets van 5000 medewerkers ja. of zo in Amsterdam. Ja. En ze hebben ook een, overigens een theatergroep. Hebben ze ook. Oh, ja. echt waar? Ja. ja. Oh, dat wil ik even opschrijven. Ik weet niet, ken jij toevallig... Um, theatergroep Klare Taal? Nee, ik ken maar Lebel. Lebel, Lebel. L-E-B-E-L-L-E. Lebel. Cordaan. Dat hoort bij Cordaan, Lebel. Ja, dat okay. is een onderdeel van, van, ja. van Cordaan. Dus of ze houden bij Prisma. En hoe komt het dan dat je zo'n uh, switch hebt gemaakt? <laughs> nou... Uh, Um, ik werkte dus bij Kodaan <lacht> uh, ik kwam van, van die kleinere instelling en ging naar de grote en vervolgens werd het gereorganiseerd en vervolgens werd er nog eens een keertje gereorganiseerd en dan was er daar geen geld voor en dan was er dit niet en dan moest je dat doen en op een gegeven moment ja, er waren, ik had eigenlijk een hele leuke functie en ik wilde eigenlijk op een gegeven moment niet veranderen. Maar ik moest veranderen. Hmm. En toen ben ik, kwam ik met het idee van... Ja, god, als ik nou moet veranderen... Denk, wat als ik nou zelf iets zou willen veranderen? Ja. Wat zou ik dan veranderen? In plaats van steeds slachtoffer te voelen van wat er, uh, wat er om me heen verandert. En toen dacht ik, ja... Oh, ik heb eigenlijk over het geroepen. Ik zou het wel leuk vinden om een kleine conditerij in Amsterdam te hebben. Hmm. En toen ben ik gaan onderzoeken of ik dat inderdaad kon gaan doen. Of dat, uh, of dat uh, toch misschien tot de mogelijkheden behoorde. Want je bakte ook al veel? Ik, ik bakte gewoon uh, thuis. En voor anderen. En uh, ja. Dus ja. Nou, wil je trouwens melk of uh, suiker? Nee, ik vind hem lekker zo. Ja. Maar jij moet als jij dingen moet doen, ja, moet je het gewoon doen hoor. Ik, ik, ik was net even dacht ik van, oh dan doe ik dat even. Maar ik mag ook maar altijd een koffie is. Oh ja, dat mag je van <laughs> jezelf. <laughs> maar uh, uh, ja, zo is het eigenlijk vanaf van, van uh, wat... Uh, ik wil niet veranderen, maar als ik nou zelf wat wil veranderen... Wat wil ik dan veranderen in plaats van slachtoffer te voelen van wat er zou moeten. goede instelling. En, uh, en toen werd ik, uh, ik naar zo'n leeftijd toe dat ik dacht van ja maar als ik ooit een bakkerij wil beginnen moet ik het nu doen en niet uh, ja. negen jaar geleden was dat. Dus. Ja dat was negen jaar geleden. Dat was zeg maar uh, nou, twee jaar voor mijn voor vijftig. Heb je wel een uh, leuk pand, leuke uh, ja. plek hier toch? Uh, maar kijk is het niet even goed om dat omdat hier niet heel veel uh, mensen op straat lopen. Dat is een beetje het nadeel. Ja. Maar ik vind het wel een hele leuke buurt. Ja. Dus dat is wel... Uh, ja. Heb je ook echt vaste klanten? Ja, vaste klanten van hier in de buurt. Van verder uit Amsterdam. Van uh, buiten Amsterdam. Ja. Dus dat is wel heel erg leuk. En heel, veel, heel erg voldoeninggevend. Leuk. Ja. Heb je ook geluiden hier of in de omgeving die je... Uh... Die je wel weg zou willen hebben. Nou. Even kijken. Ik bedenk eigenlijk dat we vroeger heel veel ver vervelende geluiden hebben gehad. Dat we hier de... de hiernaast heeft een scooterzaak gezeten. En hmm. daar gingen heel vaak van die scooter die... Uh, wat is dat nou die alarmen af? Dat vond ik heel erg irritant. Dat is nou eigenlijk weg. Ehm... Um, ja De deur is niet dicht En de straat is minder bereden Maar uh, Ja, als, de, als het weer volgend jaar zomer is En de straat wordt weer druk bereden Door de auto's Dan, ja. dan denk ik dat ik dat geluid Wel toch wel weer minder vind Je hoort, als je hier binnen bent Hoor ik de straat niet Nee, op. maar dat is dus als je de deur open doet Dan ja. ineens hoor je dat Ja, ja. Want we vragen of we... Um, een van onze presentaties is uh, vrijdag 23 november. Uh -huh. Ik zou je daar nog een uitnodiging voor sturen. Dat is uh, een luisteravond. Uh -huh. En dat is eigenlijk een, een soort radioshow. Een radiomakerse die presenteert dat. Uh -huh. En er worden eigenlijk alle geluiden en verhalen die we tot nu toe hebben verzameld... Wordt, worden gepresenteerd. In een radioshow. Uh -huh. En um, we gaan het daar heel erg hebben met het publiek over hoe ze zouden willen dat de pijp over tien jaar klinkt. Oké. Okay. Dus welke geluiden mogen er wel weg en welke ja. mogen er wel bijkomen als een soort van utopische pijp ik ja, ja, ja, qua geluid. Ja, ja, ja, ja. Daarom stelde ik die vraag. Ja. welke geluiden vind je minder? Ja. ja. ik denk dat de. Ja nu is het de... omdat dat al een paar maanden weg is. Ja. Zeg maar de het geluid van de. Van, uh, van sirenes en dergelijke. Of van auto's die afgaan. Weet je? Want dat, dat is heel raar. Als zo'n zo zo auto-alarm afgaat. Niemand kijkt eigenlijk meer. Want het is zo gewoon geworden. Dan denk ik, oké, okay, waarom gaat het alarm eigenlijk af? Niemand kijkt. Ja. Ook dat bij een, een scooter. Ja, ook een bij een scooter. Niemand kijkt. Nee. Niemand rent. Niemand doet nee. iets. Ze zou gewoon een auto kunnen stelen. Ja. <laughs> Met dat geluid. En dan het andere? Ja, dat is ook dat je soms. Dat is die, die, die, uh, die grote motoren, weet je wel, die je zo, zo optrekken en dan echt knappen, knappen, knappen, knatter, ja, knappen. Dat ik niet, het van, dat ook niet het he? zo. Ja. En welke nee. geluiden waardeer je? Nou, zoals ik net hier de, het geluid van de tent. ik vind, dat het prettig gewoon zo van: oh ja, hij gaat alweer, weet je? Op een of andere manier is het een soort. Uh, uh, ja, een vertrouwd gevoel van dat de tram rijdt of dan, dat je dan ook weet van oké, okay, als ik nou met de tram zou willen dan gaat die naar de volgende ja, ik weet ik hoop, veel, mensen, ja. veel mensen vinden de tram een fijn geluid ja. wat ik heel stom geluid vind ja, echt dat is daar ze hebben bij de tram hebben ze die, die, uh, die praatpalen weet je dat ze uh, dat wanneer de tram zou gaan en dan kan je op een knop drukken en dan wordt het dus voor je voorgelezen. En het wordt keihard voorgelezen. En de hele rit van... Van, van elke tram die dus daar op dat programmaatje staat. Dat is ongeveer voor, voor een uur. Wordt... Uh, uh, over vijf... Ik weet niet precies hoe het is. Maar iets van... Over uh, acht minuten... Tram vier naar Amsterdam Centraal. Over zestien minuten... Tram 4 naar Amsterdam Centraal. Of zijn monotone. Oh, echt een monotone uh, het is een monotone. Dus een computerstem. Dan ga ik zo even opnemen. Hard. Het is echt, echt, echt grappig. Echt zo stom. En dat hoor jij hier. En dat nou ja, dat hoor ik dus nu niet omdat. Inzame, het, uh, maar ja. als, die, als de deur open is, dan hoor ik het. En, uh, en er wordt nog wel eens op gedrukt. En hij is totaal onzinnig. Want hij volgt alleen maar de officiële. Uh, naar die officiële dienstregeling. dienstregeling. En niet de aangepaste dienstregeling. <lacht> dus niet, het verandert niet als de tramvertraging. Ja, dat is de kans. Zal we eens over doen. Dan hoor je wat. Ja, je hoort meteen. Uh... wordt ook gebouwd nu hier, toch? Ja, maar we hebben altijd wel veel uh, uh, vrachtwagens en zo. Ja, heel... Die echt van door heel van voeten. Het lijkt alsof heel Amsterdam in uh, verbouwing zit. Ja. Al die kelders worden uitgegraven, volgens mij, hè? Ja, uh, het is gewoon, als de ene klaar is, dan gaat de andere uh, aan de slag. En, uh... en is er één kenmerkend geluid voor de pijp? Voor jou? Van de pijp voor jou? Hmm. Dat is lastig ja, die, die tram heeft wel iets Maar dat, ja, ik heb, waar ik woon Woon ik ook aan de tramlijn Dus daar heb je hem ook Hoi Sarah hey. Ik zat gisteren net aan je te denken Of ik met je ging Zit je al op die andere school? Nee, dus ik, uh, mijn moeder heeft besloten we gaan het gewoon thuis doen, Ellonie. Oké. Okay. Heel relaxed en heeft de mogelijkheid dat ik volgend jaar wel ergens heen kan. Mm -hmm. Op een MBO Cures School, ik heb twee jaar over, dan kan ik projecten doen. Dus ik doe nu aan de debatten. En ik mag bij een internationaal bedrijf gaan uh, stage lopen voor internationaal debatten. Dus dat betekent dat ik komend jaar ga reizen. En daar ben ik druk bezig. Elke maandag lopen ik stage bij verschillende bedrijven: IBM tot aan grote bedrijven, iets kleinere. En dan uh, volgende week krijg ik mijn les van LOW. Dat kan ik mijn laatste jaar MAVO in ieder geval doen. Uh, en dan kan ik volgend jaar naar die MBO -vier en dan twee jaar erover doen. Maar ik, denk, ik heb nu gekozen om meer voor mezelf een keer even te kiezen. Ja. En ik doe theater daarnaast. En ik ga binnenkort met de Noren in de buurt. Dus ik heb een stuk bedenken wat we bij school langs kunnen laten gaan. Want ja, ik heb zo'n tolerantie dat hier in de buurt gaat. Is iedereen dan zo tolerant als ze zeggen? Mm -hmm. En daarmee heb ik gewoon even een relax voor mezelf. En dan volgend jaar kan ik dan ergens heen. En dat is goed. Ik kan in ieder geval mezelf mijn, ja. zeg maar wat ik zeg nou maar, verloren heb, achterstand inhalen. En daarnaast heb ik een stage lopen, echt veel werk. En even een jaartje voor mezelf. Toekomig. Ja, ik eigenlijk ben ook veel relaxter. Ja. En ik weet, het is wel even goed zo. Zaterdagjarig. Dus even relaxen deze week. Zaterdag je feest als je nu komen. komen. Vee van mijn moeder. S'avonds. langs je drinken. Welkom. Kom maar met je Ik dat niet. Ik Zeg tegen Jelle, ja, als jij laat ja, het ja, ...maar ja, ja. meer als je daar in je winkel kunt plaatsvinden. Ja, ja. Een hele fijne dag! Doeg! Doeg! Ja, ja. Ik ken wel alle mensen hier. Ik ken er een heleboel. En ik ken ook de, zeg maar, de achterliggende dingen. Ja. So, maar hoe ja. gaat dat dan? Komt ze dan in jouw winkel? Of? komen in mijn winkel en dan praat je wat en dan lijken ze in de buurt te wonen of ja, zo op die manier ja het ja. lijkt, lijkt me heel leuk het is heel leuk en je ziet ook ik heb haar ook gewoon in de afgelopen negen jaar zien opgroeien, ja. dus dat is wel uh, heel erg leuk het is grappig want het, als, als kind ik, ik woon in Arnhem en we uh, wonen een beetje in de stad dan ging ik als kind ook boodschappen doen en, of naar de fietszaak <kwijnt> elke vrijdag ja. en die zien mij ook opgroeien maar ja. het is grappig want het van de andere kanten ja Nee, in, in, in, ik ben gewoon een kleine winkel, ik ben geen Albert Heijn, weet je? En nee, dat, uh, het het persoonlijker. Ja, het is veel persoonlijker. Ja. En zitten, gaan hier veel mensen zitten ook? Dan... Niet zo vreselijk veel, maar ik ben ook geen echte horeca, dus nee. het is een beetje voor erbij. Ja. Ja. Ja. Maar dat mag, mag dat dan? Hè? Ja, dat is uh, aanvullende horeca is dat dan. procent of zo? Ja, je mag, minstens, je mag ten hoogste 20 iets van zoiets, ja. 20 of 25% ja. van je winkelruimte uh, mag je daar aan besteden. Ze dus willen al die terrassen tegen ja. gaan? Ja. En waar woon jij als antwoorden mag? Ik woon in Oost, ja. vlakbij station Muidenpoort. Als je okay. dat oh, ja. zegt, ja. ja, is, uh, ja. ja. Die uh, nieuwbouw glazen woningen toch? Daar woont de, woont de mee mee mevrouw. Maar... Nee, ik woon niet in de nieuwbouw, jaren zeventig bouwen ja. ik. Maar... Ja, dus eigenlijk aan het Muidenpoort of in glazen. Ja, heb je die? Ja, Nee, maar uh, wel daar in de buurt, zeg maar. Ik dacht van ja, als ik naar de dappere buurt zeg, dan zeg ik jou misschien niet zoveel. Dat het in als het, oké, nou. nou daar in de buurt. Ja. Tussen de Rappermarkt en, en de... Ja. Dus, maar is je dat ook bij Oba de Halle? Is het, is het, uh, Oba de Halle. Die voethallen. Die voethallen? Nee, die is in West. Oh, dat is ook West. Oké. Ik ontdekken Maar je studeert ook in Amsterdam? In Arnhem? Of? Nee, nee, ik kom dus uit Arnhem. Ik studeer in de Oké. een Dat is een kunstverleer. En ik loop dus met mijn stage hier drie dagen in ik. Ik woon hier ook niet, maar mm -hmm. ik ben hier wel gevuld. Ja, ja, ja. ja, het is wel leuk. Ik trek echt de, de pijp in en ik kom bij heel veel mensen thuis. Dat is echt, ik vind ik echt geweldig. Ja. Want ik ben altijd benieuwd als ik buiten loop van wat is er in huizen. Dat is heel leuk. En ik spreek met heel veel mensen. Ja. Over geluid. En dat is ook een, best wel een nieuw onderwerp voor mij. Want ja, er is niet heel veel focus op geluid. Merk ik bij heel veel mensen. En bij mezelf heel vaak oordopjes in als ik over mm -hmm. En dan probeer ik nu minder te doen, mm -hmm. te, te luisteren. Veel mensen lijken, lijken zich een beetje af te sluiten voor, voor het geluid. Of het wordt, als ik naar vragen, negatief uh, Ik zeg, plotseling ik dat plots nu... Je, je vroeg me zo van, goh, ben ik bezig met geluid. Maar, ehm... Um, um, ik moet even graven, maar ik heb de... nou graven? Ik denk plotseling, ja, ik heb... Um, Ooit mijn pedagogiek MOA gehaald. Het is een soort uh, nou, tussen MBO en HBO-pedagogiek in, zeg maar. Zo, ja, een soort soort HBO-pedagogiek is het. Het was uh, ooit begonnen als een soort, plus ja. Nee, is zat op de HBO. Als uh, pedagogiek MOA was een soort opleiding die. Uh, ...bedacht was voor mensen die uh, op basisscholen les gaven en verder wilden. Zeg maar, daar, daar in die, die hoek was dat. En ik heb die opleiding gedaan uh, als een schriftelijke cursus... ...omdat ik uh, nou, wat, wat aan het rommelen was met mijn opleidingen. En ik heb daar een afstudiescriptie voor geschreven. En die heette C'est la qui fait la musique. Ik neem aan dat je de uitdrukking dan kent. Oké. Okay. Het is de... Uh, het is de... Uh, het is uit, een Franse uitdrukking. Het is de toon die de muziek maakt. Maar wordt, werd, werd wel in Nederland ook gebruikt. Het is de, de, de toon. De manier waarop je het zegt maakt uit wat je zegt. Oké, okay, yeah. ja. Ja, c'est yeah. le ton qui muziek. Dus Dus... Um, en toevallig had ik... Uh, Ik had met blinden en slechtzienden gewerkt. En ik had uh, bij de telefonische hulpdienst uh, tegen haar wil gewerkt. En dat is, was, denk ik denk niet dat die nog bestaat, een vrijwillige telefoondienst uh, voor slachtoffers van seksueel uh, geweld. En dus daar heb ik als hulpverlener dan gewerkt, vrijwillig. En ik heb dus met blinden en slechtzienden gewerkt. En ik geloof, ik moet even nadenken van hoe ik er nou op kwam om deze scriptie te schrijven. Het uh, was een combinatie van deze twee ervaringen. Het was namelijk dat ik een, een blinde vriendin had en die zei: van Goh, kan ik wel als psycholoog werken? En toen heb ik tegen haar gezegd: Nou, weet je, eigenlijk als iemand uh, zich zwaar kut voelt en niet wil dat de andere mensen het laten blijken, dan gaat hij naar de, uh, eventjes naar de, de badkamer en doet een beetje lippenstift op en dan maakt hij gewoon droogte tranen enzovoort. En, en, en zorgt dat het, allemaal, het gezicht er allemaal picobella uitziet. Maar die brok in je keel, die krijg je niet weg. Ja, zij heeft een goede focus op je, op je, je hebt op geluid, ja. Je, het is niet dat een blinde beter hoort, maar je wordt wel getraind ja. erin. Ja. Dus sommigen... Horen beter, horen meer. Dus die brok in je keel, die hoor je. En die krijg jij niet weg. En het andere was bij de uh, telefonische hulpverlening, was het van heel vaak, we dingen na. En dan ging heel vaak zoiets van, ja, nou, ik had mijn gevoel was, weet je, iemand zegt dat en dat en dat, en toch heb je ja, allemaal die extra informatie. Je mist de informatie van dat je iemand ziet. En je doet het met alles wat diegene zegt. Maar je doet het niet alleen maar met die woorden, maar ook de manier waarop iemand het zegt. En dat geeft heel veel informatie erover. Nou, maar je kan er ook ontzettend op, mee op het verkeerde been gezet worden. Dus ik ben toen in mijn scriptie, daar ben ik op ingegaan van, goh, wat, wat is dat? Die, die, uh, eigenlijk is de stem ook een non-verbale communicatie. Dus het mijn, waar ik me op richtte was non-verbale communicatie in de telefonische hulpverlening. En als ik dat zei tegen mensen, non-verbale communicatie in de telefonische hulpverlening, oh, dat kan toch helemaal niet. Ja, maar het is wel. Het is niet alleen maar die, die tekst. En als je nu eigenlijk naar het nu denkt, van tegenwoordig iedereen zit zo, ja, en praat ook op die manier, gaat ook op die manier een heleboel fout. Maar dan heb je nu dan inmiddels die, al die emoties die je erbij zet. Maar ook de manier waarop je iets zegt. is ook een soort van uh, non-verbale communicatie. Maar ik denk dat ook veel mensen dat kunnen verbergen, die brok in de keel. Nou, het is een stuk moeilijker hoor. Om je stem. Ja. om je stem. echt om te vormen dat die brok in de keel erin zit. Ja. De brok kan ook echt zo. Ja, die kan gewoon daar in, in, in, in stevig in zitten. Beetje, ik vind het soms pijnlijk, vooral als ik het tegenhou. Als ik, als ik een film kijk en denk ik, ben oh, niet te huilen, als ik, als het gaat een beetje ja, ja. kramp wel of zo. Ik heb, als ik met mijn moeder bel en ik, ik wil eigenlijk verbergen dat het even niet, niet helemaal lekker gaat. Ja, dat is, dat is niet te doen bijna. Ik weet dat ze het gewoon hoort. Maar ik moet echt heel erg mijn best doen om te zorgen dat ze het niet hoort. Manier, ja, goed, ik wil ze kennen hem natuurlijk ook. Maar... Ja. Dat is, uh, maar mensen zijn meer op het uiterlijk getraind om, om uh, zeg maar, um, uh, dat hele dat plaatje goed te hebben. Maar niet op de stem. En wat jij zegt, van, nou, ik ben daarmee heel erg meer bezig met die stem. En, of, of met die met, stem met, met geluid. Maakt heel veel betekenis, dan ben je er veel meer bewuster. En andere mensen doen er ook wel wat mee, maar veel onbewuster. Ja. Ik vind, soms kom ik ook wel eens iemand tegen die altijd een stem heeft waarvan het lijkt dat hij bijna moet huilen, maar dat is dan ook zijn stem. Weet je, ja. ja. Ja. Je hoort, ik hoor het ook altijd heel goed als iemand zenuwachtig is, vooral als je diegene goed kent. Mm -hmm. Ja, grappig. Ik heb er nooit zo over nagedacht, eigenlijk. Ja. Maar goed, ik heb dus die ja. non-verbale non ja. communicatie in de telefoon opgedeel. En dus eigenlijk ja, is dat ook niet, niet alleen je handen en je uitdrukking je gezicht en uh, dat ding. Maar de manier waarop je iets zegt maakt zoveel uit. Ja. En, dat, dat, uh, en dat heb je bij toneel uh, helemaal. Ik bedoel, ja ik hou van jou, kan je op zoveel manieren ja. spreken dat ja. het eh, ook een tegenovergestelde betekent ja, ja grappig ja. ja, doe je ding. Wat is jouw eigen lievelingstaart? Sorry, ik weet niet ik Wat is jouw eigen lievelingstaart? Mijn eigen lievelingstaart. Ik denk, ja, een lekker stilaar. Ik wissel het ook nog wel eens, maar ik, ik ben toch nog meest trots op mijn kinderzoek. Maar nou, is het hier nog meer te weten op vinden? is dat dan een soort van cheesecake? Ja, het is een Duitse cheesecake wil je het ook trouwens zo zitten proeven? Ja. Ben jij Duits? Eh. Uh, uh, ja. Ja. Ook, hoe, uh... hoe leg je dat uit? Aha. Als je zegt heb je Duitse wortels, dan zeg ik ja. Ja. Ben ik Duits? Nou, dat is uh, genetisch wel. Dus ik ben hier geboren en getogen. Hem en mijn beide ouders komen uit Duitsland. Dus raar, Ja, wat ben ik? Ja. Zou ik je gewoon van alles wat geven? Oh ja, dus dream come true. <lacht> ik hou heel veel taart. <lacht> nee, ik zie het hier. Vraag aan de Duits-Nederlandse Bettina wat haar de taart is. En ze zal niet kunnen kiezen. <lacht> Toch is dit. Kezekoegen. Een Duitse kwartverdienst van Cheesecake. Maar enorm die. Mooi boekje, mooi vormgegeven dit. ja. ja. ja. De pijp beweegt. Het is uh, ter ere van de uh, Noord-Zuidlijn, ook niet van de noord Die schijnt zo goed te zijn dat de taart mensen aan het janken brengt. Maar nou, niet altijd hoor. En dat het herinneringen heeft Ja, Ja. En heb jij nog veel familie die je wel eens bezoekt in Duitsland uh, nee ik heb niet zoveel familie daar ja. maar ik heb wel een aantal vrienden daar zitten inmiddels ik heb ook gewerkt op een gegeven moment, maar uh, uh, ik ga hem nog steeds heel graag bevinden. Ja, en waar, uh, waar ligt je roots in Duitsland? Welke <laughs> stad? Maar het zal ook niet bij geschiedenis zijn geweest, maar... um, Je hebt tussen Polen en Litouwen zit een klein gebiedje en dat is Russisch. Dat heet ja. nu Kaliningrad. Oké. Okay. En uh, dat heette vroeger Königsberg. Immanuel Kant heeft daar gewoond, dus is een foto. -miksof. Ja. Uh, en dat gebied was vroeger Duits en na de Tweede Wereldoorlog is het Russisch geworden. Ah. En... Het zit dus niet vast aan Duitsland? Het zit niet, nee, het zit... Je hebt, uh, je hebt hier Duitsland, ja. je hebt hier Polen. Ja. En dan heb je zo, zeg maar, Litouwen zitten. En dan zit hier een klein stukje Rusland. Het zit ook niet vast naar Rusland meer. Nee. Want al die gebieden zijn dus... Uh, je hebt wit uh, Rusland en je hebt uh, Litouwen. Ja. Die zitten ertussen. En dat stukje is dus nog Rusland. Of dat, dat is Rusland. En je hebt in Polen heb je de plaats Gdansk. En dat was vroeger Danzig. Ik ken dat, dat Gdansk? Gdansk, dat is waar uh, Lech uh, en zo de, de um, anti-communistische heiding ja. enzovoorts in uh, is. Dus oh. daar, maar, en, maar Gdansk was al na de Eerste Wereldoorlog, was dat Gdansk geworden en was het geen Dansetje meer. Je had vroeger, voor de Eerste Wereldoorlog, was daar nog een heel gebied wat Duits was. En dat is ja. dus langzamerhand helemaal weg en is nu dus niet meer Duits. Hij wonen daar dan nog veel Duitsers? Er wonen geen enkele, nee? gewoon, enkele Duitsers. Die zijn allemaal of vermoord of uit, oh. verdreven. En, uh, maar mijn familie komt dus uit die plek. En die zijn dus daarom verhuisd naar Nederland? Nee, mijn vader... <laughs> Ik ben tweede generatie asielzoeker. Oh, Oké, okay. ja. Yeah. Um, mijn uh, grootvader is met, uh, mijn met zijn zoon, of er zijn drie zoons, waarvan één mijn vader is, uh, en zijn vrouw, uh, in 1933 naar Nederland gevlucht. Omdat mijn grootvader was links en joods. Dubbel fout in Duitsland, Desta, in het in Duitsland van toen. Dus we waren al twee keer aan de deur geweest om hem op te halen. En dat is heel vroeg geweest. Mijn ouders zijn ze ook wel heel vroeg weggegaan en naar Nederland gegaan. En toen in Nederland, Nederland bezet werd? En, en toen in Nederland bezet werd, uh, hebben, ze het, uh, hebben zij het overleefd. Mijn overgrootouders hebben het niet overleefd. Uh, mijn grootvader heeft lange tijd, doordat hij met een niet-Joodse vrouw getrouwd was, heeft hij lange tijd een bescherming gehad. En op een gegeven moment verviel dat ook en toen is hij ondergedoken. En uh, nou, de anderen hebben het dan ook op een, een of andere manier overleefd. De, de, de half Joodse zoons. En uh, Maar mijn overgroot. En zijn ouders hebben het niet overleefd. Die hebben zich gemeld. Ze zijn omgekomen in Zonneborg. Uh, ze hebben zichzelf gemeld. Nou ja, ze, ze moesten gemeld. Ze ja. moesten zich melden in Westerbork. En ze hebben dat gedaan. En uh, dus ik denk... Nu achteraf denk ik... We hebben op een gegeven moment ons afgevraagd... Waarom hebben ze dat eigenlijk gedaan? Want ze hadden de kans om onder te duiken. En aan de ene kant was het van... Ja, hij had last, overgrootwaardig last van zijn prostaat. Maar dat kan het toch eigenlijk niet zijn. Maar ik denk dat zij niemand in gevaar wilden brengen voor zichzelf. En ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt... Oké, okay, ik kan gaan onderduiken En als ik dan gepakt word, zit ik echt in de problemen? Of ik ga zelf nee, nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat hij... Want we hebben memoires van hem. En als je dat helemaal leest, dan denk je van... Ja, maar dat, het kan toch eigenlijk niet? Waarom heeft hij dat niet gedaan? Want hij wist het eigenlijk. Maar hij heeft het gedaan om andere mensen niet, in, in, niet afhankelijk te zijn daarvan. Dus. Goeiedag. Hello. recorder aanstaan, je zit vast te kijken het is uh, voor een project wat ik doe hier in de pijp, als je het vervelend vindt dan doe ik hem weer uit <laughs> oké okay. Het lijkt me echt heerlijk zo'n winkeltje hebben. Oh, wauw. Dankjewel. Dus dit is iets met walnoten deze? Oké. Okay. Dit is dus die Ja. Dit is met gekaramelliseerde walnoten. Dit is de linzartratten. Dat is een kruidig koekmengsel met een klein beetje rum zit er ook in en rampose uh, Dit is een sinaasappelcake. Dit is de cake zoals mijn oma het maakte. Uh, met een vanillecrème en rampose ertussen. En dit is de appelbosruchten. Lekker, dus, dankjewel. Ja. Oh ja, en dan, uh, mijn moeder komt dus ook uit, uh, uit die stad en mijn grootouders waren jeugdvrienden, dus zodoende van elkaar. Uh, ja, mijn, mijn grootouders waren jeugdvrienden en kenden mijn grootvaders elkaar en zo hebben ze elkaar allemaal weer kennen. en toen ze nog uh, jong waren en kleine kinderen hadden, zijn ze, samen, zijn ze ook samen uitgegaan in uh, uh, in Kuritsberg. En, uh, en, de, en de, gra, een, de een heeft de, de andere een keer als graf gezegd: Nou, dan maak jij de jongetjes, dan maak ik de meisjes, dan gaan ze later met elkaar te trouwen. Wat grappig. Uh, ze waren alleen totaal in shock toen het inderdaad werkelijk ook ging. <lacht> lekker. Ja, dank je. Heel lekker. Ik ben um, Officieel ook Joods. Omdat mijn overgroot oma Joods is, ben ik dat ook. Dat gaat altijd via de moeder. via de moeder. Oké, wat grappig. Ja. Maar mijn overgroot oma... Die is ondergedoken in Zwitserland. Mijn oma zat in Nederlands-Indië. Dus ze hebben het een beetje ontweken, die manier. Je overgroot zat in Zwitserland? Ja, en mijn oma zat in Nederlands-Indië. Mijn overgrootoma was al um, had al de instelling. Nou, dat is me veel te ouderwets al die joodse, ja, ja, ja. traditionele dingen. Dus hij is eigenlijk al een soort van afgestapt. Maar ja, dat zit dan in je. Ja. Nou, mijn um, geen van mijn grootouders was religieus. Nee. Uh, en mijn moeder had ook een van oorsprong Joodse grootvader die ook niet praktiserend was. En welke kant was het nou een van beide kanten is het zo dat op, op, uh, het eerste niet kerkelijk huwelijk ...in Oost-Pruisen was. Dat moet af van de... of het van de Roosters? Nou ja, in ieder geval dus... ...zeg maar dat het... Uh, ...het niet kerkelijke gebeuren... ...was ja. al heel, uh, heel vroeg... In, ...in de familie aanwezig. En ik ben... Uh, ...nou ja, het... het uh, ...ik heb dus... Een, een, ...een katholieke grootmoeder. Ik heb... Uh, ...een Joodse grootvader... een ...gemengd Joods-Protestants oma, dan eigenlijk van, van herkomst dan. En dan één... Een... Ja, nee, goed. Dus een mengsel van de drie, ja. eh, drie religieus. Ja. Maar niet, religieu nee. niet uh, religieus. Nee. Niet religieus opgevoed? Nee, eigenlijk... Uh, eigenlijk uh, nee, Komt helemaal niet. niet. Nee. Hallo. Hallo. Ik zie wat je hebt. Heb een Ik heb een uh, uh, wandeltoe. Ik heb de uh, maat Is dat een instrument? Ja. Wat voor? een pion. Oh ja. Wil je, ah, ja. ja, je ook een instrument? Nee. Oké. Okay. Had ik wel graag gewild, maar. Oh ja. <laughs> kan nog, hè? Ja, ik weet niet. Onlangs vandaag, wat je kan, hoeveel tijd je hebt. Dus... Precies. Maar het is wel in. Dus uh, vraagt veel van je tijd. Ja. En jij, Renate, gewoon die kwam hier langs uh, vaker? Um. <laughs> ga straks met Renaat in de bibliotheek zitten. Ga straks met Renate in de bibliotheek uh, zitten. Ik met, de bibliotheek okay, zitten. Ja. met een luistertafel. Je kent veel ook niet? Ja. Er uh, twee dat zijn doonnochnijnen. De andere zijn allemaal dipkoppen. Hmm. is een dun laagje dan uh, een zelijlaagje, aprikozen oh ja. en dan uh, marzapijn. Ja.